Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Claimbureaus cashen flink door de drukte op vliegvelden. De bedrijven die namens reizigers geld eisen bij vliegmaatschappijen als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, hebben veel meer klanten dan vorig jaar. De bureaus zeggen tegen het Nieuwsuur dat ze sinds begin april voor meer dan 38 miljoen euro aan claims hebben aangenomen. De meeste gaan over KLM, Transavia, EasyJet en Ryanair. Het eerste schip met graan uit Oekraïne is onderweg. Het ding gaat via Turkije naar Libanon. En dat is een belangrijke stap voor Oekraïne, vertelt correspondent Kiesje Hekster. Dit is dus echt een eerste hoopvol teken dat het nu eindelijk gelukt is met dat eerste schip. Maar tegelijkertijd zijn ze door eerdere ervaringen hier natuurlijk behoorlijk sceptisch geworden... over wat een deal met de Russen eigenlijk waard is. Vandaag is er dan 26.000 ton vertrokken, Maar ja, er ligt nog tenminste 20 miljoen ton te wachten op transport. Anderhalve week geleden tekende Oekraïne en Rusland een deal... over. Over de export van graan. Paradiso in Amsterdam gaat uitbreiden. Een stuk grond naast het gebouw wat al lang braak ligt is opgekocht en daardoor moeten ze twee keer zoveel ruimte krijgen. Ze moeten er ook plek komen voor bijvoorbeeld films, dansvoorstellingen en lezingen. En Beyoncé gaat een nummer van haar nieuwe album opnieuw opnemen. Gaat om het nummer Heat It. <tied> Een groep die opkomt voor gehandicapten is niet blij met het woordje spas in de tekst. Dat zou namelijk vaak gebruikt worden als scheldwoord voor mensen met spasme. Totaal niet de bedoeling, laat het management van Beyoncé weten en dus gaan ze het aanpassen. Eerder paste Lizzo ook al een nummer aan, vanwege hetzelfde woord. Het weer, de zon schijnt nog een paar uur, het is zo'n 19 graden. Morgen in het noorden kans op een bui, in de rest van het land schijnt de zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot zo'n 28 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 What hides inside How do I create some love Ik twee mensen die een beetje flamengo-achtige muziek maken. Dit is er een van. Die komt uit Noord-Holland en hij heet Marnix Ducroc, Maar beter bekend als Hollanda Loes. En deze Hollanda Loes, daar hebben we bij 3 voor 12 Noord-Holland ook wel het nodige aandacht aan besteed. En eerder in deze maand is daar nog een artikel over verschenen. En dat nummer dat heet Ciao. Daarvoor hoorde je uh, Lisa Low en Empty Room. Dus een akoestische versie van het uh, oorspronkelijke nummer. Dat ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Een van de leuke nummers uit uh, juli is uh, dit. En ze noemen het uh, Soft Punk. Ze bent uit Amsterdam, schuine Utrecht. En ze heette De Zweef Club. En het gaat over een gratis paard.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 Maar zo werkt het aan. Een gat is paard Die kan je zo pakken Soms is dat zo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 vibe like that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 Go Geen shitske. Nou, dan ga ik gewoon nog even verder met uh, Woman from the Start. Met Tamachi, Tamagotchi Paradise. Krijgen ze wat half van mijn back be niet uit.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 Ja, klopt. Dat was ja. echt. Ja, dat was onderdeel van onze uh, laatste EP. En die kwam echt zes weken voor de eerste lockdown uh, in ja. maart uit. Dus dat ja. was echt top timing. <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, er, er kwam dat jaar allemaal muziek uit, maar we konden er heel weinig mee spelen. Helaas we hebben we wel wat shows gedaan. Maar mm. ja, dat is toch wel jammer natuurlijk dat je ergens aan gewerkt hebt aan een EP en dan wil je lekker gewoon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 Ja, want, uh, de, ja, want het, het, het vraag ik me eigenlijk af. Heeft dat dan toch nog iets opgeleverd? Zo'n ja, zo stempel van Serious Talent uh, van 3FM. Nou, toen kregen we wel nog meer shows. Uh, hm. Ook andere radiozenders. Het is toch, ja, het is inderdaad wat je zegt, het is wel een stempel. Hm. Uh, dat is gewoon fijn. Een soort erkenning ergens ook. Weet je, toen waren we ook al een paar ja. jaar bezig.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 Ja, dat is het nummer uh, waarmee we series sterrant zijn geworden. Kijk, ja. dan, heb toch, uh, dan heb ik toch iets uh, goeds, goeds gedaan. In <laughs> dat ja, het is uh, die nieuwe single. Uh, die, uh, die kwam dus uh, voorbij uh, door iemand. Die, ja, die ik ken. En hij doet een uh, radioprogramma op een uh, internetradiostation. Dat heet IndieXL. Dat is Koorje of Vergeer. Die had dat. Uh, oh ja. Die had het uh, meegenomen in Your Daily Dutchy. En toen dacht ik: Van, nou, oké, okay, dit is uh, wel eventjes even uh, mijn oren spitsen. En ik hoor waarachtig uh, RB. Uh, ja. la letteren zou ik bijna zeggen. Want.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 Nou ja, dat is waar we eigenlijk ook mee opgegroeid zijn. We hebben vroeger heel veel uh, D'Angelo, Erica Badu, ja. maar ook een beetje verder terug Chaka Khan, uh, ja, ja. Rufus. Ja, dat zegt mij alles. Uh, dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is een beetje de, de tijd dat ik uh, de huiskamerfeestjes van een drive-in discotheek deed. Rufus en Chaka Khan en noem maar op. Uh, dus ja, uh, dit zegt mij uh, heel veel. En, ja, Super leuk. Dus, dus ja, daar heb je dan een beetje een gevoelige snaar uh, geraakt. dan uh, In dat, in dat opzicht. Maar uh, deze single, uh, want daar gaan we nu zo langzamerhand een beetje naartoe. Uh, gaat dat uh, een aanleiding vormen voor meer materiaal? Of hebben jullie al materiaal wat jullie nog uh, de komende tijd gaan uitbrengen? Ja, dus ja, uh, Feels So Good Don't It is uh, onderdeel van een EP. Mm -hmm. uh, die komt hopelijk begin volgend jaar uit. Maar we hebben.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 Nou, dat is, dat is heel mooi om te horen. Dan gaan we hem ook nu laten horen. Hier is Secret Rendezvous Voel en Feel So Good Don't It. Girl, it hasn't been easy. I can see it in your eyes. <hums>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 Give me wanna... 2020 right. You're much better off without him Yeah Forget your, worries. Forget your worries Let's go get another drink Grab me pick and hurry reach Tonight's gonna be there. Cause it feels so good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 Vergeet die shit vanavond uit schrijf ik Ey, Ik heb niet genoeg tijd om je te zeggen Waar mijn maat is op 6. Als ik schrijf is mijn pen het als een luik Ik zeg kijk, sluit je ogen we zijn blest Dat is één, alsjeblieft je bent niet hard Uit mijn zicht nikker verdwijnt Ik heb niet genoeg tijd dus ik kom thuis in de nacht Als jij blijft waar je bent Ga ik zijn waar je dacht Dat ik never ever ever zou komen Kleine jongens hadden droom in de 11 Dus je moet het echt zelf doen Ik leerde dat vroeg, daarom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 Dit was MC Lost En door de City Dat komt van fases af. it Give it up, you us. Give it up and act like us or you'll be young.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 Oh, you'll be on your own. I wanna feel the love, wanna feel the pain, wanna feel the sun, wanna feel the rain, wanna feel the warmth, I wanna feel the cold, I wanna feel the earth, I wanna feel it all.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 No matter what we know it, in case you wanna see, whatever you can be, discover and keep growing, new ground, but we're showing, ears and eyes.